De A2 is richting Amsterdam afgesloten. Bij Vinkeveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn vier auto's bij betrokken. Er is veel politie op de been en ook de traumahelikopter is ingezet. Volgens RTV Utrecht is er een achtervolging geweest op de A2. Er zou een aantal zwaar gewonden zijn. Alle vijf de rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter vanaf Utrecht omrijden via Hilversum. De berichten over het slechte functioneren van bestuursvoorzitter Al van het COA kwamen voor haarzelf volkomen onverwacht. Dat zegt de geschorste topvrouw in een interview met de Volkskrant. Al Bayrak kwam een paar weken geleden in opspraak. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zeiden bij de NOS anoniem onder meer dat ze de sfeer verziekte en zich gedroeg als een despoot. Minister Leers laat nu onderzoek doen naar haar functioneren. In de Volkskrant zegt Al Bayrak dat ze niet weet waar de beschuldigingen vandaan komen en dat Leers haar kennelijk opoffert voor een bepaald politiek doel. De Zwitserse autoriteiten hebben een Algerijnse oud-minister opgepakt op verdenking van oorlogsmisdaden. Oud-minister Nessar van Defensie werd gearresteerd in Geneve, waar hij was voor een medische behandeling. Tegen Nessar was aangifte gedaan voor oorlogsmisdaden tijdens de Algerijnse burgeroorlog in de jaren 90, onder meer door een Zwitserse organisatie. Na zijn arrestatie in Geneve is hij verhoord en voorlopig vrijgelaten. Wel gaat het onderzoek naar de 74-jarige oud-minister door. Het weer, veel zon, wordt een graad of 11. Ook morgen droog en zonnig en iets minder koud. Dit was het NOS Joune. Dit is René Passet van de AMB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij knop het 2 kilometer. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Vinkenveen 5 kilometer. De snelweg is er namelijk dicht na een ongeluk tussen Vinkenveen en Apkoude. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Hilversum.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 I found her, holding Jim, loving him, Then Sue so came along, loving me strong, that's what I thought, me and Sue, well, that died too. Being well, love's a small world, but I think, favoring, And now it's been done, having just one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Amen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 Maar wanneer is het dan wel aan de orde? Want het terreintje, dat nou, groot verdriet van nou, iedereen die eromheen woont, die zeggen: ja, nou hadden ze het gemeenschapshuis nog wel kunnen nou, laten zien. Nou, ik staan. hoor nou net van degenen die eromheen wonen dat het zo'n ontzettend prettig pleintje is. Dus uh, van degenen die eromheen woonden, daar heb ik geen enkele klacht gekregen. Ja, okay. uh, ik hoor wel van mensen die nu in het. Uh, uh, de, de, de,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 En wie is dat ook al? Gaan uh, geruchten? Is, uh, nou, geruchten. Dat, uh, dit is uh, <lacht> heel duidelijk. Ja, dat is zeker. Bel Belinda Currensen <lacht> is al uh, behoogd op volgster vanaf uh, sinds de verkiezingen. Dus Dat is al uh, ruim anderhalf jaar. En hoe ziet het er verder uit in de lijst? De lijst blijft altijd hetzelfde. Oh, natuurlijk ithazalfde. voor vier jaar. Ja, okay. uh, dus uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan komt er een plaats vrij in de fractie. En dan wordt de hoogste van de lijst, die wordt als eerste benaderd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 nou ja, dan vind ik het echt wel lekker. Er Komt er een groot afscheidsfeest nou, hapjes nee, en flapjes? Dat, dat, dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Nee. Dat is, vind ik ook helemaal niet belangrijk. Ik, ik hou daar niet eens van. Nee. Nee. Maar uh, u heeft uh, iemand meegenomen. Oh, nee. Bij ons in de uitzending. Ik, ik, hoor, ik hoor, nou jij op verzoek overigens. Ja, oh, ja, ja. Bruno. Ik heb me voorgenomen dat als ik weer tijd heb dat ik uh, een hond neem.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 Als wethouder. En dat vond ik toch wel leuk. Ja. Uh, en het, het sprak me ook wel aan voor uh, de wethouderskamer. Dus dat heeft uh, vijf en een half, zes jaar uh, in mijn kamer gestaan. En dat wordt uh, dus nu verwijderd omdat het uh, ja, niet meer als efficiënt be beschouwd. Het paste meer bij mijn leeftijd dan bij uh, de jeugdigheid van Belinda. Die... wat gaat ermee gebeuren dan?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 Maar of het antiquarische waarde heeft, dat denk ik niet. Nou, dan dat gaan we een keer mee naar kunst en kitsch. Ja, komen nou, nou. <laughs> ook op de tv, het is heel veel waar. Dat ga je wel door je rug, dat kan ik je zo nou, nou ja, de gemeente <laughs> ja. die helpt wel hoor. Ja, ja. Ja, ja. Mogen we u hartelijk bedanken over de, toch wel dit uh, moeilijke onderwerp te praten. Want wel, ja, U heeft uh, uw ontzag. Dat is toch geen moeilijk onderwerp. Nou, gelukkig dat u dat zo ziet. Je, nee, nee dat is, kijk, als je 7, uh, 66, wordt binnenkort 67, is het toch heel normaal dat je uh, een andere, ja, ander werkritme werk, uh, wil hebben. wel, uh, maar het zou heel gat kunnen zijn waar u in gaat vallen. Nee, dat, uh, ik, heb, ik heb voldoende en ik ben er absoluut op voorbereid... Uh. Ik heb een, een, een, een fijn huis in Groningen en een, een mooie tuin, boten liggen. Ja. Dus ik blijf tussen Zandvoort en Groningen ja, op en pentele. neer. Rijden. Ja, ja. <laughs> ik wens u heel veel succes okay. en heel veel vreugden. Ik wens u ook heel veel succes. Bedankt. En uh, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Wij gaan verder met muziek en uh, wij gaan uh, naar de Beatles. You never give me my money. Dat was de Beatles met You Never Give Me My Money. Volgens mij was die van voor mijn tijd, want ik kende het nummer echt niet. Nou, wij uh, zitten weer aan tafel en wij zit, tegenover ons zitten Gijs de Rode van het CDA. Goedemorgen, Gijs. Goedemorgen. En Elle Verhey van de VVD. Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen, Betty. En uh, Yvonne, wat willen wij allemaal van hun weten? Ja, ja het gaat over de begroting.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 Dat betekent het niet. Ik, ik, heb, ik werk ook in Den Haag. Ik, ik werk als jurist bij de overheid. En ik denk wel dat het fractievoorzitterschap meer tijd zal kosten dan het raadslidmaatschap. Maar ja, dat, is, dat heb ik er graag voor over. Leuk. Ja.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 En waarschijnlijk alleen maar beter, denk ik. Ja, dat, dat hoop ik. Dat hoop ik ook, ja. ja. ja ik denk dat is het hele mooie Ik denk dat iedereen gedachte, weer, uh, ja. heel erg blij zal zijn met, uh, met iets mindere dingen. Maar dan wel, he, iedereen krijgt het ietsjes minder. Maar misschien worden mensen ook alweer heel erg blij. Ja. Ja. Ik wilde even voorstellen een muziekje te doen en dan gaan we daarna weer uh, rustig verder. Oh, nou, gezellig. Ja, goed. <laughs>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 Inzamelpunten en door heel Nederland zijn vrijwilligers actief om die kledinginzamelingsacties tot een goed einde te brengen. En, en... het ook voor te bereiden uiteraard. Ja, dus dit gebeurt dus in heel Nederland. Ja.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 Mijn mede-presentatrice was uh, Yvonne Rosendaal. Zij heeft uh, ook de uh, redactie gedaan, uh, redactie gedaan met samen met Ellen uh, Jansen. Yvonne, bedankt. Ja, Betty van Voorst ook. Geweldig. Ik vind dat je een hele mooie, diepe, warme stem hebt. Oh, nou, die van mij weet wel, ik niet, zo die hoor ik niet. <laughs>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 Om half drie. En volgens mij, Yvonne, zijn we nu echt helemaal ja, door. We zijn klaar ermee inderdaad. Wij gaan ja. uh, eindigen met een geweldig lekker nummer: De Golden Earring met A Radar Love. <muchas> Voort. Voort. Ook op internet. Yeah. Read our love